Very vantijn met het NOS-journaal. Volgens bronnen wil het kabinet F16 inzetten en eventueel ook deelnemen aan een actie in Syrië. In de ingelaste vergadering vanmiddag praat het kabinet erover. Het liet eerder weten dat het wil meedoen aan de strijd tegen IS, maar liet open, hoe precies.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 En mensenhandelaren worden steeds harder aangepakt. Ze krijgen vaker een celstraf en die duurt langer. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. In 2010 legde de rechter gemiddeld een jaar en acht maanden op. En vorig jaar was dat gestegen naar twee jaar en twee maanden gemiddeld. Het weer. Soms schijnt even de zon, maar er trekt een gebied met buien vanuit het noordwesten over het land. Daar kan het ook bij omweren. Het wordt 16 graden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Zing, zing, zing, de Flower Girl Rega. Zing, zing, zing, de Flower Girl Rega. Hoi, piebeltjes. Hoi, piebeltjes. Here is Ronnie Reggie. Ronnie is all easy man. Ronnie is all cool, the cool, cool, cool, man. Mensen cool, men. vragen wel eens hey Ronnie. Waarom zing jij geen Nederlands? Nederlands sing is shit men. When a woman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 There is a stake on your loss, then you need the flower call reggae, sing sing sing, the flower call reggae, sing sing sing, the flower call reggae, sing sing, cool man, cool, cool, cool man. Mensen vragen wel eens, hey Ronnie, jij hebt altijd de gitaar om, waarom speel je daar niet op? Dan mag ik mijn hand optillen.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 Mooi is ik op maandag beginnen? Ik kom om een uur of één binnen. Toen zegt die baas, hey joh, ja, had hier om acht uur moeten wezen. Ik zeg, hoezo, is er wat gebeurd dan? Koel, cool, koel. Cool. Afijn moesten we planken voor sjouwen. Planken voor sjouwen. Zegt die baas, hey joh, hey joh. Je collega's nemen twee planken op en nek en jij maar één. Ze nou, zijn die anderen zeker te lui om twee keer te lopen? Cool, cool, cool, easy. Haak op een gegeven moment een splinter in mijn vinger. Zeg een collega tegen mij, die splinter moet je eruit halen hoor. PZ, doe ik ook wel, maar niet in de koffiepauze. Cool, cool, cool, easy. You go fishing You have the dobbers in your brook In a trommel You have a and with cook On your brummer With your hangle on your neck And you have then All the physics in your back Don't so, move her, Jesse. On. and it is Still I Spend, The Twelve Witches. Oh, there were twelve witches born, and they lived in the north, and their equals were not U kent het bandje natuurlijk van de hit All Around My Head. Ik denk, eh, doe vandaag is een andere van ze. Dat is wel eens leuk. Twelve Witches heette dit nummer. En eh, dat was de band Steel Span. Ja, dat is leuk. Dat je gewoon af en toe eens wat anders hoort waar je niet overal hoort. En eh, daar eh, streven wij natuurlijk ook naar. Na de nieuwe hit. En zo weet ik het ook niet. zie ja. je, we we luncht. En eh, we gaan nu echt lunchen. Want eh, het recept komt eraan. Ja!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 facebook.com zandvoort lunch, Ja, ja. En uh, aangezien de herfst is begonnen... heb ik dus ook voor een herfstig gerecht gekozen. En dat is vandaag een rode kool stampot met gebakken appeltjes. En dat is een gerecht voor twee... Personen. Hiervoor heeft u nodig drie appels, bijvoorbeeld Elstars, stars één zak rode kool van ongeveer 300 gram. een eetlepel azijn. 75 gram boter of margarine. Drie kruidnagels. één laurierblaadje. 600 gram aardappels. En 75 milliliter melk. Dat is ongeveer een half kopje. En de bereiding gaat als volgt. schilderappels en snij één appel in blokjes. De andere appels in plakjes snijden. In een pan rode kool met 1 deciliter water... azijn, 1 eetlepel boter... kruidnagelen, laurierblad en appelblokjes... in ongeveer 30 minuten gaar, zachtjes gaarstoven. Intussen aardappels schillen, wassen en in stukken snijden. In... In een pan met weinig water en een beetje zout. De aardappelen in 15 minuten gaan koken. In een koekenpan uh, één eetlepel boter verhitten... en de appelplakjes ongeveer 2 minuten bakken. En regelmatig keren. En bestrooi de appels met een beetje peper. Haal de laurier- en kruidnagels uit de rode koolvlaan, Giet de aardappels af en uh, stam dit... Samen fijn met de puree stampen met een beetje melk en boter. Dan de rode kolen doorscheppen en het he he geheel al roerend op zacht vuur door en door heet laten worden. Of smaak brengen met een beetje zout en peper en de appelplakjes erop leggen. Serveren met braadworst of een balletje gehakt. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En een tip. Steek de kruidnageltjes in het Laurierblad. Zo zijn ze makkelijker terug te vinden en makkelijker te verwijderen. Tot zover. Ja, lekker hè? Nou, u kunt vanavond weer lekker eten, dames en heren. En uh, het uh, voordeel van deze recepten zijn dat ze allemaal uh, low budget zijn. Dus ja. uh, u kunt het allemaal nou, voor, nou, rond een tientje, dan ben je wel dit is, zit ongeveer op een, op een 10 euro. Ja. Ja. En uh, dat komt omdat ik dus meestal uh, gerechten zoek die dus uh, de, de groentes en dergelijke van het seizoen gebruiken. Ja. Dus, en die zijn goedkoper. Dat is heel simpel. Ja. Nou, u weet het weer. U kunt het recept natuurlijk strakjes na de uitzending... kunt u het nalezen op onze... Uh, fasebook pagina. Fasebook, hè. Fasebook, Daar zitten we dan. Ja. Oh nee, dat heet Facebook. Uh, Facebook. Facebook en... <lacht> ah, we kunnen het ook in de Zandvoort-app zetten, hè. Als het mag van Rob. Dat, kunnen we ook doen. dat is leuk natuurlijk. Zet het ja. gewoon in de Zandvoort-app. Ehm... Uh, uh. Zandvoort ZFM heeft een prachtige nieuwe website, dames en heren. Die moeten u ook eens gaan bekijken. Die oude website is nu weg. Een hele mooie nieuwe met heel erg actueel en, en heel erg up-to-date en zo. Dus dat is leuk om naar te kijken. En uh, het recept zetten we straks dus op Facebook op uh, onze Zandvoort Lunch pagina. Joehoe! Jeejee! Jeejee! Ja hoor, dat staat er zo op. Ja. er ja, ja. nu en uh, mooi. 10 minuten. 10 minuten. Ja. En intussen ging Dave Groesen maar door met zijn Actors Live. Prachtige film. Ja, Mooi muziek. Ja, uit de film Toetsie komt dat. Het ritme van ZFM. Hé? Nou, er gaat weer iets niet helemaal zoals het moet. Nou, oké. Ja... Klein foutje. Nou ja, kan gebeuren toch? Wat heb je met live radio? Ella Henderson. Ghost. Daar ging het fout door. Door die geest. Oké, okay, dit was Waylon en uh, zijn nieuwe single Love Drunk van zijn nieuwe album. Dat pas uit is of binnenkort gaat uitkomen, dat weet ik allemaal niet hoor. Dat maakt het toch Voor Zandvoort en de regio. Dit <tut> is het Regio met Angela de Koning. Op dinsdag 30 september 2014 kunt u het www.omgevingsloket.nl van de gemeente de hele dag niet gebruiken. De nieuwe versie van het omgevingsloket wordt dan geplaatst. Het omgevingsloket is vanaf woensdagochtend 1 oktober uh, vanaf uh, 12 uur 's weer beschikbaar. De wijziging voor vergunningvrij bouwen in de vergunningcheck wordt op 1 oktober nog niet geplaatst. Deze wijziging wordt naar verwachting past, gaat pas op 1 november in werking. En uh, deze wijziging komt beschikbaar in de productomgeving... op het moment dat de wetgeving ingaat. Dus de wijziging staat pas op deze pagina... als de wetgeving op 1 november daadwerkelijk ingaat. Gisteren tijdens de gemeenteraadsvergadering... zijn drie buitengewone raadsleden benoemd. Voor het CDA is dat de heer A. Berg... de heer uh, P.F. Minnebo van... Uh, gemeentebelangen Zandvoort en voor sociaal Zandvoort is dat mevrouw Kol. Het is de raadsfracties toegestaan <tossimus> om ieder twee buitengewoon raadsleden voor te dragen. Deze zogenaamde steunfracties ondersteunen de werkzaamheden bij de vergaderingen. De benoeming geldt voor de gehele raadsperiode tot 2018. 30 zorgaanbieders van de regio gemeenten.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 Door offline te zijn tijdens het fietsen kunnen ze in een nieuwe app, die ze dus uh, gratis kunnen, uh, kunnen plaatsen op hun smartphone, uh, in deze nieuwe app kunnen ze punten sparen en kans maken op uh, mooie prijzen zoals bioscoopkaartjes, T-shirts en zelfs fietsen. Veel fietsongelukken worden veroorzaakt omdat fietsers bezig zijn met hun smartphone. Vooral onder jongeren is het aantal ongelukken zeer hoog. Nog even whatsappen, tweeten of facebooken en voor je het weet gaat het mis. In België en Duitsland is een smartphone op de fiets verboden... en wordt dan ook uh, nogal fors beboet. Nederland kiest in dit geval voor belonen. In het duingebied rondom Manege de Bokkendoorns aan de zeeweg... is afgelopen maandagmiddag een brand uitgebroken... die later opgeschaald werd naar een grote brand de op een hoogste alarmfase. Smiddags rond half zes werd het zijn brandmeester gegeven. Uit Zandvoort hebben vier brandweerauto's met bemanning... deelgenomen aan de bluswerk dat met vuurzwepen gedaan werd. Circa 300 vierkante meter duingebied is verwoest. In het gebied leven 14 vicenten die niet in gevaar zijn gekomen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan moet nog blijken uit onderzoek. En tot zover het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag hebben we te maken met een koufront... verbonden aan een depressie. De wolking heeft uh, eerst dan ook de overhand... en er zijn perioden met buien geregen. Uh, er wordt zo'n 7 tot... 12 mm verwacht. Later vandaag zien we ook af en toe de zon weer tevoorschijn komen, maar ook dan komt het nog regelmatig tot een bui. En bij die buien is onweer mogelijk. De west- tot zuidwestenwind draait naar noordwest en is krachtig aan zee. Winddracht 4 tot 6. En de temperatuur wordt niet hoger dan 16 graden. Vanavond is er nog een buienkans. Komende nacht blijft het droog met een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. De noordwestenwind neemt wat afnamatig en de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen lijkt het overal droog te blijven, met naast wolkenvelden ook perioden met zon. Het wordt opnieuw niet warmer dan 16 graden. En tot zover het nieuws en het weer.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 That's about all they had to eat They did all right I'm down in Louisiana Where the alligators grow so mean They little girl that I swear to the world Made the alligators look tame Poke salad in it Poke salad in it. Everybody said it was Cause her mama wasn't working on a chain gang me I mean, this is woman mm. Every day for supper time She'd go down by the truck patch And pick her mess of pork salad Toe sack Toe salad, ain't it? The kid has got your granny Chomp, chomp, chomp Everybody said it was a shame Cause mama wasn't working on a A wretched, spiteful Straight razor tote moment <laughs> Lord, I must pick my mess up Truck a patch, a poke salad, Annie. The Gator's got your granny. Ooh, everybody said it boy's a shame, 'cause her mama was wakin' on a chain game. Suck a little poke salad to me, you know I need me a mess of it. En knijp er wel eens tussenuit, maar heb al wel geleerd dat hoe je bent of keer zonder vraag. Alle zorgen verbranden. ...single Levende Vrouw. Aanslaat hem erop. Ik las een hele mooie... Een ...hele mooie spreuk. Lieve meisjes, dat zijn... ...slechte meiden die niet worden betrapt. <laughs> ja, die vind ik nou weer leuk. Dat vind ik nou zo leuk. Ja, dat vind ik een leuke. Oké, okay, Nick en Simon dus Levende Vrouw. Dit is... Uh, ...iets heel anders. First Aid Kit... Nee, dit is niet First Aid, kid. dit is Kyla Lagrange. Nou goed zeggen, Jansen. Kyla Lagrange. Maar dat is ook mooi. La Grange of La Grange, dat weet ik niet. Het is ook niet zo belangrijk. Nou, toch? Nou. Cut Your Teeth. Dat is de titel van het liedje. Dan soms leer je nog wel eens wat van je collega's. Ik zat gisteren even te luisteren naar uh, dit programma natuurlijk. Uh, dan hoorde de uh, channel iets leuks draaien van een album van Cliff Richard. En dat vond ik eigenlijk ook wel leuk. Dus ik denk, ik ga er ook uh, iets van pakken. Cliff Richard. Reunion. En dat was de titel. It'll be me. I'll be looking for you. Well, if you see somebody coming up in Telegraph. Oh, if you find a new lump in your sugar bowl. Those reunion in 2011. Leuk album. Alle oude hits opnieuw opgenomen. En dat klinkt best wel lekker. Dus uh, dit heette It'll Be Me. En dit is wel uh, First Aid Kit. Saturday. All We're looking for you. Uh, uit Zweden vandaan. En. Uh, ja, dat is wel heel erg mooi hoor. Af en toe komen er toch fantastische dingen op het muziekgebied uit Zweden. Dit is er een van. Cedar Lane heet het nummer. Van hun laatste album is het. En ze hebben natuurlijk dat hitje met uh, My Silver Lining, Maar ja, die hoort je wel genoeg. Ik denk, ik, daar is een ander liedje van dat uh, prachtige nieuwe album van ze. Cedar Lane. First Aid Kit. Prachtig mooi liedje. Goed, uh, eens even kijken. Het is uh, nog negen minuten. Nou, we hebben nog prachtige platen. Nog een paar. Waaronder deze. Ja, waaronder deze. Hey, hey, hey. Productie van Paul McCartney. De Bonzo Dog Band. Geproduceerd door de meneer Apollo C. Vermouth. Uh, en uh, dat was een alias van, uh, van Paul McCartney. Gewoon, ja. En dit is hem dus ook. Dat sluit mooi aan. Ja, dat dan nou weer wel. Ik afkomstig van het legendarische Beatles-album and eh, Pepper's Lonely Hearts Club Band. En dat heette Fixing a Hole. Ja, special opgedragen aan alle loodgieters, naar uh, alle lekkages en zo. Oké. Okay. En daarvoor dus uh, die Urban Spaces* van de Bonzo, Doc Duda Band. Een liedje dat uh, geproduceerd is door Paul McCartney onder het uh, pseudoniem uh, Apollo Zee Vermouth. Of Vermoed, kan ik ook zeggen. Ik weet niet meer of Vermoed. Zoiets. Maar in ieder geval, dat was zo. Ja, ja dit programma zit er alweer op. Hè? We hebben het alweer gehad voor van vandaag. De lunch is over. Dan moet ik mijn broodje nog krijgen. Maar goed, maar niet uit. Ik hoop dat u het weer een beetje leuk gevonden hebt. De rest van de mooie muziek die ik nog had staan. Nou, is nog heel wat hoor. Dat horen we morgen. Want uh, morgen zijn we er gewoon weer, hè? Ja, vijf dagen per week, hè? Zie je van lunch toe, krijg je het van elkaar. Jawel. Goed, in ieder geval, uh, we gaan ons even opmaken voor het volgende programma, want we blijven nog even twee uur zitten, natuurlijk. Uh, want de vinyljaren komen eraan. U weet het, drie LP's die centraal staan. En, uh... Vandaag zijn dat Jaap Fischer, Exception en uh, de soundtrack van de film Fame. even broodje eten en uh, nou, ik zie u zo weer. In ieder geval tot zo. Dag.